8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. EU wil Grieken binnenboord houden. Huurdus Vestia boos op directie. En zorgverlener kan binnenkort makkelijker aangifte doen bij agressie. De leiders van de Europese Unie willen dat Griekenland in de eurozone blijft... maar waarschuwen dat de Grieken zich wel aan hun belofte over bezuinigingen moeten houden... De EU-leiders kwamen gisteravond in Brussel bijeen voor een informeel diner. Er is onder meer gesproken over een voorstel van de nieuwe Franse president Hollande... over de invoering van eurobonds. Voorlopig komen die er niet. Volgens EU-president Van Rompuy dat meer iets voor de langere termijn. Door eurobonds kunnen de landen in Europa allemaal tegen hetzelfde percentage geld lenen. Landen in problemen zoals Griekenland of Spanje zijn daardoor goedkoper uit... terwijl voor landen als Duitsland en Nederland de rente omhoog gaat.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 in Delft had ambulancepersoneel gisteren te maken met agressie. Een man had het personeel bedreigd met een mes. De situatie liep zodanig uit de hand dat een agent zich genoodzaakt zag om een schot te lossen. De man is toen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de ambulance in Delft ter plaatse was, is niet duidelijk. In Limburg zijn de onderhandelingen over de vorming van een nieuw provinciebestuur afgebroken. De VVD wil niet verder praten. De liberalen zien er geen heil in om met GroenLinks te gaan samenwerken.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 Ze bleken het begin te zijn van de Arabische lente, waardoor ook in Egypte en Libië de politieke leiding werd verdreven. In de Amerikaanse havenstad Portsmouth heeft brand gewoed aan boord van een kernonderzeeër. Het vuur op de USS Miami ontstond in het voorste deel van het schip. De reactor van het schip werkte op dat moment niet en is ook niet beschadigd. Volgens de scheepswerf zijn vier mensen licht gewond geraakt. Het gaat volgens de lokale krant om brandweerlieden. Een deel van het personeel van de onderzeeër werd na het uitbreken van de brand geëvacueerd. Boven de haven waren dikke rookwolken te zien. De USS Miami ligt sinds maart op de scheepswerf in Portsmouth, ten noorden van Boston, voor onderhoud en renovatie. De Olympische Spelen van 2020 worden gehouden in Istanbul, Madrid of Tokio. Doha in het golfstaatje Qatar en de Azerbeidjaanse hoofdstad Baku zijn afgevallen, zo heeft het IOC bekendgemaakt.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 Het weer zonnig en droog, met alleen in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 22 graden aan zee, 28 graden in het binnenland. De wind is matig, komt uit het noordoosten. Ook morgen en in het Pinksterweekend is er veel zon bij iets lagere temperaturen. Aan B-verkeersinformatie. In Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. En de Koentunnel op de ring van Amsterdam, de A10 West, is weer vrij. Dat is een uur eerder dan verwacht. Eén tunnelbuis was dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens en twee personenauto's. Er staan nog wel files bij Amsterdam. Op de A7 richting Amsterdam voor knoop het Zaandam, 8 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor knooppunt het Koenplein, 8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 Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash monta Elektrisch rijden is misschien niets voor u. Elektrisch leasen waarschijnlijk wel. Adlon Car Carlease biedt het volledige pakket. Een elektrische auto, een laadpaal thuis en op het werk, openbaar vervoer... en nu ook nog drie weken per jaar een gratis vakantieauto. Benieuwd of e-leasen iets voor u is? Doe nu de e-lease check op AtlonCarlies.nl. Stap in, AtlonCarlies. Het NOS Radio 1 -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Tentenkamp in Ter Apel werd gisteren in allerijl ontruimd. Maar als de actievoerders het kort geding vandaag winnen... staat het er misschien zo weer. Hoe de burgemeester daarover denkt, vragen we zo aan mevrouw Kompier. En er wordt steeds meer koper gestolen. Dat veroorzaakt veel schade en zorgt ook voor gevaarlijke situaties. Mijn Remmers gaat vanochtend langs elektriciteitshuisjes. Griekenland blijft wat de leiders van de Europese Unie betreft in de eurozone. Maar dan moeten de Grieken zich wel aan hun belofte houden. Commissievoorzitter Barroso. De message die we vandaag today is duidelijk. We will stand by Greece while Greece stands by its commitments. Maar Griekenland was bepaald niet het enige thema tijdens het Europese etentje. Nee, naast Griekenland stond vooral ook het stimuleren van de Europese economie centraal tijdens het diner. Na afloop vertelde demissionair premier Rutte hoe de Europese leiders dat willen doen. Het stimuleren van werkgelegenheid, vooral ook voor jonge mensen.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 Ja. Rutte is dus kritisch over de eurobonds en volgens EU-correspondent Tijn Sade staat hij daarmee lijnrecht tegenover de Franse president Hollande. Ja, het invoeren van uh, die eurobonds, dat is een idee dat wel vaker van stal wordt gehaald. Maar nu een zwaar gewicht als Hollande ermee komt, is het natuurlijk echt een serieuze zaak. Nou, die eurobonds, uh, zoals je al zei, uh, gezamenlijk uit te geven Europese staatsleningen, obligaties. Daarmee lenen landen in Europa allemaal tegen hetzelfde gemiddelde rentepercentage. Nou, landen in problemen, als Griekenland, Spanje of Italië, die zijn daardoor goedkoper uit. Dat is goed voor die landen, maar... Uh, Nederland, Duitsland, die worden er echt slechter van, want die gaan dan juist net een hogere rente betalen. Nou, Bondskanselier Merkel en premier Rutte zijn dan ook fel tegen die eurobonds. Ja, en dat merkte Hollande dan ook wel. Dat zei hij ook na afloop van het diner. Ik participe voor de eerste keer. Ik heb begrepen dat sommige landen totalement hostiles waren. Meneer Merkel ne considère pas les eurobonds als een element van de croissance. Maar uh, als je de vraag was om te zeggen, ik alleen was om de eurobonds Nee, ik was niet alleen. Ja, dit is mijn eerste Europese top, zegt Hollande eerst. En daarna meteen over die eurobonds. Nou, Merkel, bondskanselier Merkel, zegt hij. En ook andere regeringsleiders, die moeten daar dus kennelijk niks van weten. Maar als je me vraagt, sta ik dan helemaal alleen uh, met die eurobonds? Nee, zeker niet. Uh, nou, hij noemde verder geen namen wie hem allemaal wel steunen. Maar Merkel en Rutte heeft hij in ieder geval nog niet overtuigd. Wie wel overtuigd zijn dat eurobonds de val van de euro kunnen voorkomen... zijn de Britten. Ook zij kijken met veel interesse naar de gesprekken... die op het vaste Europese land gevoerd worden over de euro. We gaan naar Kors om Den Arjen van der Horst in Londen. Arjen, is het eigenlijk niet vreemd dat de Britten nog geen... wat is het, half jaar geleden een reddingsplan voor de euro vetoden... en dat ze nu alsnog die eurobonds willen om de euro te redden? Ja, dat is heel merkwaardig. Hè. Het is bijna of je een eurofiel hoort praten... als je hoort wat de Britse regering nu zegt... Uh, zij zeggen er is eigenlijk maar één oplossing voor deze eurocrisis. Verdere uh, uh, fiscale integratie van, van de Europese Unie. Ze willen eigenlijk dat de, Europese, de eurozone een politieke unie wordt. En daar horen dus eurobonds bij. En dat is nu de positie die de Britten innemen. Ja. Maar ze zijn in Groot-Brittannië bepaald geen fan van de euro. Wat is hun belang? Hun belang is heel simpel. Uh, zij snappen als geen ander dat het lot van de Britse economie... Uh, afhankelijk is dat van de eurozone-economie... meer dan de helft van de export van de, van de Britse economie gaat naar de eurozone... En dan heb je natuurlijk ook nog de positie van de City, het financiële centrum in Londen. Nou, Dat is een van de grootste financiële centra ter wereld. En zij zijn bang als Griekenland omgaat. Ja, dan zie je die crisis verspreiden naar andere landen zoals Spanje, Portugal. Nou, Er zijn hele grote risico's aan verbonden voor Britse banken. En vooral als het gaat om Spaanse banken, Portugese banken. Uh, uh, Ierse banken, daar hebben de Britse banken allemaal belangen in. Het gaat echt om honderden miljarden ponden. Nou, als dat omvalt zijn ze bang, dan uh, valt het ook hier in, in de city om. En vandaar dus dat zij een oplossing voor die eurozonecrisis willen. En vandaar dus dat ze met dit plan komen. Oké. Okay. En, en Stel dat die eurobonds herkomen, er zijn geloof ik op dit moment nog maar vijf landen tegen. Gaan de Britten daar dan ook aan meedoen? Nee, dat niet, want ze doen ook niet mee met de euro. Dus er komen er ook geen eurobonds waar de Britten aan meedoen. Zij willen dan weliswaar een verregaande uh, integratie van de eurozone. Maar Groot-Brittannië doet daar niet aan mee. En eigenlijk staan ze dus voor een beleid dat er op neerkomt dat er een grotere kloof komt tussen de eurolanden en de niet-eurolanden. Maar goed, dat nemen ze op de koop toe. Ze beseffen ook wel dat hun invloed in Europa daardoor waarschijnlijk minder gaat worden, maar hun eerste belang is nu de eurozonecrisis is onbelang, ons belang, want anders uh, komt ook onze economie in gevaar. Oké, aan correspondent Arjen van der Hoorn. Dankjewel Arjen. Tentenkamp in Ter Apel werd gisteren ontruimd. Maar ja, wie weet staat er zo weer een nieuw tentenkamp. Hoe denkt de burgemeester van Vlachtwedde daarover? Gaan we zo aan haar vragen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerrit. De Koentunnel op de ring van Amsterdam, de A10 West, is weer vrij sinds 8 uur. Daar was een ongeluk gebeurd en daardoor was er één tunnelbuis afgesloten. Er staan nog wel lange files bij Amsterdam. Op de A7 richting Amsterdam voor het Zaandam 8 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 8. Op de ring zelf de A10 West richting Zaanstad voor Westpoort 10 kilometer. En op de A10 Noord richting Amersfoort voor Watergraafsmeer 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Heeft u al op uw bankrekening gekeken? Want als het goed is, is het vakantiegeld binnengekomen. In totaal gaat het om 17 miljard euro netto... dat consumenten vanaf deze week extra te besteden hebben. Je zou zeggen, winkeliers bruisen van ideeën... om de klanten met een goed gevulde portemonnee naar binnen te sleuren. Verslaggever Jeroen Schutteijzer onderzocht het in Hartje Amersfoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wist u dat er deze week honderden miljoenen euro's vrijkomen aan vakantiegeld? Oh, dat zou wel lekker zijn. <laughs> Dat merken wij vanzelf dan wel. <laughs> ja, vanzelf. Of heeft u briljante acties bedacht om mensen hier de winkel binnen te krijgen? Nee, die komen zonder meer wel. Want als iedereen op vakantie gaat, hebben ze toch ook een paar goede schoenen nodig. Een paar sandalen of een paar lekkere open schoenen. Dus u denkt van, ik zet die deuren open? Ja, tuurlijk. En ze komen wel? Ze komen zonder meer. Dat komt vanzelf wel goed. Als ik door die winkelstraat loop hier, ik zie zo weinig... Uh acties die inspelen op dat vakantiegeld. Zijn winkeliers daar nou mee bezig? Ja, natuurlijk. Want als, uh, als u de etalage ziet... bij ons is allemaal uh, weer lekker zomergoed. We uh, hebben gisteren de etalage helemaal veranderd. Dus uh, allemaal weer het uh, lekker frisse gebeuren. Uh, ja, dat komt, dat komt ook wel weer goed, hoor. Nou ja, het komt wel goed, zegt hij. Ik heb juist geleerd... ondernemers die denken dat ze er komen... als ze alleen maar de deur open doen... dat, uh, dat die hun langste tijd hebben gehad... Een winkel waar je potten en pannen kunt kopen. Een set messen, lepels en vorken voor 800 euro. Nou, het is hartstikke stil in deze winkel. Dat snap ik ook wel. Goedemorgen. Schreeuwt u het van de daken van mensen? Kom hier naartoe om uw geld uit te geven. Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo gauw. U moet toch acties verzinnen om die mensen hier binnen te lokken? Ja, maar hoe? Ja, maar u bent winkelier, hè? ja. Het is heel moeilijk om die mensen binnen te krijgen. En er loopt ook praktisch nu op het ogenblik niemand in de stad. Doet het mooi weer, denk ik. De winkeliers die klaagden de afgelopen maanden. Ja, die slechte omzetten, dat komt door het weer. En nu schijnt de zon en, en nou weer geen hond. Nee, het is nu weer te warm. Ik weet niet of dit nou de meest dynamische ondernemers zijn, maar... een boekhandel. Goedemorgen. Daar zitten die ondernemers dus met smart op te wachten op dat vakantiegeld. U ook. Ja, natuurlijk. En hoe gaat u dat nou doen, die mensen hier naar binnen lokken? Nee, dat, dat doen die boeken zelf. De boeken liggen er al en de boeken liggen te wachten op klanten. En als de klanten geld hebben, dan komen de klanten vanzelf voor die boeken. Volgens mij moet er toch wel een tandje bij, bij die ondernemers. Willen ze er uh, wat voordeel uithalen de komende weken? Hier hebben we een winkel voor luxe bed- en badmode. Er staat wel een bord buiten, super stunt. Vier halen, één betalen... Dat is een aanbieding. Ja, goedemorgen. U weet toch dat er ontzettend veel vakantiegeld zometeen op straat komt te liggen voor het oprapen? Dat weten we zeker en we merken het ook hoor. Hoe speelt u daar nou op in? Uh, veel adverteren van tevoren al. Zorgen dat mensen weten wat we hebben. Mensen kopen nog niet, maar informeren wel al heel veel. En dan vanaf volgende week hopen we echt uh, te gaan knallen. Vindt u nou dat uh, uw collega's genoegen doen? Een beetje ondernemer doet dat wel toch? Nou ja, ik heb er net een aantal gesproken. Die vind ja. ik eigenlijk knap passief. De een zegt, nou, uh, de boeken moeten het werk doen. Juist. En een ander zegt van, uh, nee, ja, mensen, mensen komen wel. Nee, in deze tijd moeten wij toch wel het werk doen. Het is niet alleen de deur openzetten. Je moet zelf ook aan de slag. Zelf adverteren, zelf zorgen dat die mensen naar binnen komen en zo je product verkopen. Zijn die collega's nou een beetje murf gebeukt door alle droevige berichten van de afgelopen maanden... Ja, misschien. Ja, want het gaat niet goed met de consumentenbestedingen. Ja, dat is wat we elkaar allemaal een beetje aanpraten. Kijk, als mensen dat al als maar blijven zeggen, mensen moeten gewoon lekker de straat op gaan, die winkels naar binnen lopen en dingen kopen. Dan komt het vanzelf alweer goed. En ook met u? En ook met ons. Nou, met ons gaat het altijd goed hoor. U hoorde een van de winkeliers in uh, Hartje-Amersfoort... over het vakantiegeld dat dus vandaag of de komende dagen... op uw bankrekening zal staan. Een bijdrage van verslaggever Jeroen Schudijzer. Het is bijna tien, van half ne tien voor half negen. Gemeente Vlachtwerden heeft een einde gemaakt aan het tentenkamp van actievoerende asielzoekers in Ter Apel. Politie en ME ontruimden het kamp. 117 mensen werden gearresteerd. Het kort geding van vandaag werd niet meer afgewacht, omdat burgemeester Kampier vreesde voor de veiligheid en gezondheid van de asielzoekers. Onzin is dat, vindt de advocaat van de asielzoekers. De voorzieningen die zijn niet getroffen, omdat die door bijvoorbeeld de COA verschaft werden. En ja, als dan de COA die gaat weghalen. Dan ontstaat er een onveilige situatie die opgelost kon worden en opgelost ging worden. Het kort geding gaat overigens gewoon door vandaag... omdat de asielzoekers vinden dat ze recht hebben op openbare manifestatie. We hebben nu contact met de burgemeester van Vlachtwedde... waar ter Apel onder valt, Leontien Kompier. Goedemorgen, mevrouw Kompier. Goedemorgen. Waarom heeft u eigenlijk toch nog niet één dag gewacht met de ontruiming tot na het kort geding? Was die situatie zo onveilig? Absoluut, wat mij betreft. Uh, ik ben afgelopen maandag uh, voor de tweede keer zelf uh, onder begeleiding van de woordvoerders over het tentenkamp uh, gewandeld. En ja, dan zag je een groot verschil met een aantal dagen daarvoor. Uh, veel meer mensen, natuurlijk hele uh, tropische temperaturen, uh, een aantal ziektes, veel medische klachten. Uh, dus daarop heb ik een aantal inspecties laten uitvoeren. Een brandinspectie, een inspectie op de volksgezondheid. En de rapporten daarover, die kreeg ik afgelopen dinsdag. En die hebben mij doen besluiten om uh, onmiddellijk uh, uh, ja, toch de acties te willen beëindigen. Want het was dat had... levensbedreigend? Nou, het was sprake van acuut brandgevaar. Je moet zich voorstellen, een redelijk klein terrein waar uh, heel veel tenten op stonden, veel, veelal van nylon. Uh, heel veel mensen, open vuur. Um, we hadden een watervoorziening, dat was natuurlijk een noodwatervoorziening voor een korte periode. Nou, ook met deze temperaturen waar hadden we daar het risico op legionellen. Nou, kortom, allerlei aspecten die mij uh, hebben doen besluiten om, um, om inderdaad het tentenkamp te beëindigen. En dat heb ik uh, het liefst willen, ja, op een hele rustige en, en, en acceptabele manier willen doen. Daartoe heb ik ook gesproken met uh, de woordvoerders. En natuurlijk uh, hadden we hele korte lijnen met Den Haag. Uh, ik zeg steeds, het is een haagsthema op ons grondgebied... dus wij kunnen daar inhoudelijk niet over beslissen. Maar de Kamer heeft afgelopen dinsdag um, zeg maar besloten... en de, de minister had een aanbod voor deze groep. En dat aanbod, uh, dat is, uh, ja, daar ben ik zeer trots op... Dat, uh, dat het grootste deel van de in de tenten blijvende asielzoekers... Uh, met name de Irakezen, op dit aanbod zijn ingegaan. Dat heeft geleid dat de meeste mensen... Uh, gisterochtend uh, vrijwillig uh, van het aanbod gebruik hebben gemaakt... Ja. en op een hele rustige manier met bussen zijn uh, ondergebracht uh, in COA-locatie. Ja, ja. Over dat Haagse aanbod uh, zo nog even verder, mevrouw Kompier. Maar even toch nog over uw uh, besluit. Want uh, de advocaat namens die asielzoekers zegt... ja dat die situatie daar niet meer optimaal was... is omdat het COA de voorzieningen die daar waren geleverd heeft weggehaald. Want, nou, wat vindt ik. u van die redenatie? Ja. Kijk, ik denk dat de rechter straks en de advocaten vooral met elkaar in gesprek gaan. En dan zullen we afwachten hoe, hoe de rechtsuitspraak de rechts de zal zijn. Maar klopt dat? Kijk, Heeft het COA daar weer zaken weggehaald? Nee, absoluut niet. Kijk, er zijn natuurlijk gewoon de basisvoorzieningen waar daar. En dat hebben we voor een deel ook vanuit de gemeente gefaciliteerd. We moeten denken aan, aan, aan sanitair en water. En dat is van, van, vanaf dag 1 tot gisteren was dat er gewoon. Dus daar is geen sprake van. Nee hoor, het had heel erg te maken met... de ja, zeg maar de ontwikkeling van het tentenkamp. Het werd natuurlijk een uh, demonstratie die, die steeds groter werd. Er kwamen steeds meer uh, andere demonstranten bij. Het begon uh, redelijk overzichtelijk met een, uh, met een kleine groep Irakezen. Daar hebben zich Somaliërs bij aangesloten. Maar toen ik er maandag was... Ik, ik noemde het een, een smeltcruise uh, van allerlei nationaliteiten op, uh, op verder grondgebied. En mm. dat geeft al aan dat het, uh, ja, dat het echt veel groter werd. En ja, dat was op een gegeven moment gewoon uh, niet niet verantwoord meer. En ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor... en de openbare orde en veiligheid. Maar ja, ook ja. de volksgezondheid van mensen. Dus ik durfde dat risico niet nee, dat aan. Nee, dat is helder, mevrouw ja. Kopier. Maar u, heeft, u zei het ook, en dat is interessant... Uh, het is een beetje een, een Haagse probleem op Vlachtwedders grondgebied... op het grondgebied ja. van Ter Apel. En daar heeft u natuurlijk een punt. Het uh, is ook niet de eerste keer hè, dat daar uh, een kamp opgezet wordt. Begin nee, dat december dat uh, zijn er Somaliërs geweest. Eind december, nu weer. Ja. De kans ja. dat het opnieuw gebeurt is natuurlijk groot. Uh, heeft u niet... Meer um, steun nodig vanuit Den Haag of moet er niet wat gebeuren? Want hoe, hoe kunt u voorkomen dat dit opnieuw gebeurt? Ja, kijk, het klopt hè, wat u zegt. Het is inderdaad uh, de derde keer dat we nu uh, te maken hebben met een tentenkamp, uh, demonstratie. De eerste keer was inderdaad heel klein, daar heeft denk ik helemaal niemand verder wat van gemerkt in Nederland. De tweede keer in december is er Apel op de kaart gezet door de groep Somaliërs. En dat waren natuurlijk uh, winterse omstandigheden, kerstperioden. Nou, daar is toen godzijdank na een paar dagen een oplossing gevonden. Nou, nu was het de derde keer en op basis van met name deze laatste keer... Uh, zeg maar waar het grond voor een D ligt onder de wet openbaarheid manifestaties... maar in combinatie met onze APV kunnen wij ook zeggen... ja, wij staan dit niet meer toe, want sowieso illegaal kamperen is niet toegestaan. Ja, maar hoe, en... gaat, u een, hoe gaat u een vierde keer voorkomen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Heeft u daar hulp voor nodig vanuit Den Haag bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, ik, nogmaals, ik kan het beleid vanuit Vlachtweerder niet veranderen. En uh, het is wel duidelijk geworden dat er een, een, in ieder geval een heleboel Nederlanders vinden dat er een, een probleem is. Zou, zou u het politiek... beleid wel willen veranderen? Ja, daar, daar doe ik geen uitspraak over. Dat kunt u van mij ook natuurlijk niet vragen. Ik vind maar wilt ik... u wel de minister aansporen? Wilt u wel minister Leers aansporen om, om eens haast te maken? Nou, ik denk minister Leers heeft uh, een beleid waar hij natuurlijk verantwoordelijk voor is. Wij hebben hele uh, goede en intensieve contacten met de minister... En de Haagse politiek heeft het beleid bepaald zoals het op dit moment is. Ja, en u zit en daar er mee. Het mee te doen. Ja, ja. U, u zit daarmee. En waarom wilt u zich daar niet over uitspreken, mevrouw Kompier? Want u heeft, uh, u heeft maar te doen met... met en de, u moet de problemen oplossen die uiteindelijk ontstaan. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Ik ben natuurlijk in eerste instantie voor mijn inwoners van de gemeente Vlachtwedde... Aansprakelijk en verantwoordelijk. En nou, toevallig heb ik nu een paar keer te maken gehad met, uh, met, met, met zeg maar externe bezoekers. Ja. En daarvan heb ik nu gezegd dat het was de laatste keer. Ja, u accepteert dat niet meer. Heeft u wel, want u zegt ja, openbaar kamperen dat mag niet. Heeft u wel voldoende middelen om dat inderdaad dan te stoppen of tegen te houden? Ja, ik ben ervan overtuigd dat wij met de huidige, met de ervaringen tot nu toe, hebben voldoende jurisprudentie opgebouwd in het kader van de WOM, dit openbare manifestaties. In combinatie met onze APV hebben wij nu voldoende middelen in. Uh, in de okay. hand om dit ook niet meer te laten gebeuren. Dus als er een Somalische uitgeprocedeerde asielzoeker een tentje neerzet... wat gebeurt er dan, mevrouw Kompier? Er komen geen tenten meer in de apel, heb ik gezegd. Duidelijk. Burgemeester ja. Leontien Kompier van Vlachtwedde. Dank u wel. Okay. Graag gedaan. Dag. We hebben over over koperdieven. Die worden steeds brutaler. Maar het zijn niet alleen de dieven, ook de metaalhandelaren zijn niet brandschoon. Mino Remmers is bij een zo'n metaalhandelaar. Mino ja, niet, en niet een handelaartje, nee. Nee, dit is een, een, een haventerrein waar manshoge, nou, metershoge uh, hopen liggen... waar heftrucks en kranen op en neer draaien... en vrachtwagens continu binnenkomen. En wat hoor ik? Ook jullie hebben last van koperdieven. Dat klopt, inderdaad, ja. Bij ons uh, wordt ook materiaal ontvreemd. Dus dan klimmen mensen s'nachts over de schutting heen, bij wijze van spreken? Uh, in de periode voordat de beveiliging optimaal was, ja, inderdaad. Gebeurde het? Dit is recyclingbedrijf Janssen en we spreken met Harm Janssen. We staan bij een uh, groot vak en daar liggen allemaal bovenleidingen in. Dat komt van NSA, van ProRail. Het zou kunnen. Het zou kunnen, inderdaad. Weet u van wie het is? Wij uh, weten van wie het is, want wij kopen allemaal uh, bij reguliere voorleveranciers per bank. Dus alles is traceerbaar en transparant. Maar ja, dat er geen enkele gestolen koperen leiding tussen zit. Dat kan, uh, kan men nooit uitsluiten. Nee, want dan, dan is het ergens aangeboden bij zo'n voorhandelaarsje of zo? Waarschijnlijk, ja. Ik bedoel, uh, het bestaat tenslotte bij uh, de mogelijkheid van uh, contante inkoop. En daar zit het hem in, hè? Dat is het hele probleem. Wat kun je er nou aan doen? Is dat in de, want komen hier ook wel eens mensen aan dat u denkt... nou, maar dat, is, dat klopt niet. Nee, daar hebben we eigenlijk niet echt last van... omdat wij ook niet uh, het contant inkopen promoten. Er zijn bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn, wij niet. Wij hebben andere specialismes. En, uh, dus wij hebben er eigenlijk uh, hoegenaamd geen last van. Is het dat eigenlijk? Je moet, je moet het niet contant uitbetalen als het wordt aangeboden... maar je moet, uh, uh, je moet het via de bank doen, dan is het te traceren? Ik denk dat dat de kern van het probleem is. En dat ook de oplossing, uh, een, een 100% oplossing zal er nooit komen. Maar dat je wel uh, een heel groot gedeelte zijn in een 95 of, of 99% van de oplossing uh, hebt... Als alles bij bank gebeurt, dan is het transpar uh, transparant en traceerbaar. En daar gaat het uiteindelijk om. Waar ligt nou het kopen? Dat is het, dat, dat roodkleurige, dagins. Ja. We gaan er even heen lopen. Je moet nog een beetje uitkijken, want uh, overal rijden kranen rond. Jullie smelten delen om, jullie analyseren wat er binnenkomt. Hè? Het is niet zomaar een schroothoop, nee, het is uh, ook verwerken en uitsorteren. Wat levert dit nou op per kilo? Wij zijn vanmorgen bij een transformatorhuisje. Nou, Het transformatorhuisje was helemaal gestript. Het transformator leeggehaald. En ze zeiden me bij Stedin, de netwerkbeheerder... ja, dat levert dan drie, vierhonderd euro op. Ja, dat is goed mogelijk. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid. Uh, maar prijsmatig... Uh... Zal ik niet zoveel uitspraken doen aangezien ik natuurlijk met mensen op een idee. Ja, inderdaad. Ik denk dat we dat niet aan moeten wakkeren. Maar het is lucratief. Het uh, schijnbaar, want anders gebeurt het niet. Maar ook het uh, is lucratief omdat de mogelijkheid er, er uh, nog steeds is om materiaal op een dusdanige manier kwijt te raken dat niemand het uh, kan traceren. Er is toch een convenant afgesproken tussen recyclebedrijven, de politie, ProRail, uh, Tennet. Um, Helpt dat? Uh, het is een goede stap in de richting, dat is een hele goede, een hele belangrijke, maar het gaat in onze ogen, uh, de mening van de Jans Recyclinggroep is dat het uh, niet ver genoeg gaat, dat het allemaal per bank moet om alles uit te sluiten, omdat ook uh, de branche zelf na moet denken over hoeveel schade ze leiden per jaar. En als men dat uh, objectief gaat bekijken, dan denk ik dat we eigenlijk allemaal hetzelfde belang moeten hebben. Tja, en dat niet alleen. Het levert ook levensgevaarlijke situaties op. Zoals dan blijkt bij dat elektriciteitshuisje. Helemaal gestript. De deur blijft openstaan. Kinderen kunnen erin klimmen. En dat terwijl de spanning nog gewoon op de kabel staat. Het is ongelooflijk wat hier allemaal tussen ligt. En dan vind ik tussen dat prachtige koper toch ook nog... volgens mij de lamp van grootmoeder. Ja! dat is een lamp geweest.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 EU wil Grieken in de eurozone houden. En boze Vestia Huurders stuurde de directie een brief. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben door Megens. De leiders van de Europese Unie willen dat Griekenland in de eurozone blijft. Maar dan moeten de Grieken zich wel aan hun beloften over bezuinigingen houden. Voorzitter van de Europese Commissie Barroso. The message that we send today is clear: we will stand by Greece. While Greece stands by its commitments. There is a democratic process taking place in Greece. Of course, we respect the democratic process. And we will not let ourselves be derailed by those who want to promote speculative scenarios. Let's wait. De EU leiders kwamen gisteravond in Brussel bijeen voor een informeel diner, EU-correspondent Tein Sadee, over wat er is besproken. Oplossingen voor de acute problemen, zoals stijgende werkloosheid, problemen in Griekenland, maar ook nu in Spanje, werden niet aangedragen. Maar met de komst van Hollande ziet de machtsverhouding in Europa erg duidelijk anders uit. Hij zoekt naar bondgenoten in bijvoorbeeld Italië en in Spanje. Nou, Hollande wil heel veel dingen die Merkel helemaal niet wil, dus hij heeft die bondgenoten ook nodig. En ook is er gesproken over de invoering van eurobonds. Door eurobonds kunnen de landen in Europa allemaal tegen hetzelfde percentage geld lenen. Dat wordt dan duurde voor Duitsland en Nederland. Bondskanselier Merkel en premier Rutte zijn dan ook fel tegen de invoering van die eurobonds. Concrete besluiten zijn er dus niet genomen in Brussel. Dat moet gebeuren volgende maand op de eurotop. Eind volgende maand is dat. De huurders van Vestia hebben de directie een brief geschreven... waarin ze hun beklag doen over het wanbeleid bij de woningcorporatie. De landelijke huurdersraad Vestia eist in de brief dat de dienstverlening op peil blijft... ondanks alle financiële problemen. De huurders zijn bang dat de aangekondigde reorganisatie zal leiden... tot leegstaande en dichtgetimmerde huizen en verpauperde buurten. En ook houden ze rekening met huurverhogingen. Ze eisen daadwerkelijke invloed op de reorganisatie die gaande is bij Vestia. Zorgpersoneel dat slachtoffer is van agressie... kan nog dit jaar makkelijker anoniem aangifte doen. De naam en het adres van de bedreigde persoon... moet in alle gevallen geheim blijven. Volgens minister Opstelt is dat erg belangrijk. Het is onaanvaardbaar dat de mensen in de zorg dat die gewoon agressief kunnen worden behandeld... en dat die niet anoniem hun aangifte altijd verzekerd kunnen doen. Vorig jaar kreeg driekwart van de ziekenhuismedewerkers te maken met agressie of geweld. Zo'n 95 procent daarvan deed geen aangifte. En vaak speelde daarbij angst voor een tegenreactie een belangrijke rol. Vakbond CNV Onderwijs wil dat er een proef komt um, om het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs sterk te verminderen. Elk jaar blijft ongeveer 5% van de leerlingen zitten. Volgens CNV Onderwijs kost dat de overheid bijna 350 miljoen euro per jaar. De voorzitter van CNV Onderwijs, Michel Roch, vertelt hoe het aantal zittenblijvers kan worden verminderd. Ik kan werken met, uh, met summerschools, schools uh, als uh, scholen daar interesse in zouden hebben... Uh, kunnen ze samenwerken? Maar dat kan ook door tijdens het jaar gerichter aandacht te geven aan leerlingen. De ene leerling heeft misschien wat meer uren Engels uh, of Frans nodig... Uh, terwijl die met zijn beta vakken hartstikke goed op weg is. De vakbond wil dat het ministerie van Onderwijs geld vrijmaakt voor een proef... maar ze hebben daarover nog geen contact gehad met de minister. De Olympische Spelen van 2020 worden gehouden in Istanbul, in Madrid of in Tokio. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bekendgemaakt.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 Doha in het golfstaatje Qatar en de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku zijn afgevallen, zo heeft het IOC bekendgemaakt. Negatief punt van Doha is de grote hitte in de zomer. De stad wilde de speler daarom begin oktober houden en dat heeft bij de afwijzing een rol gespeeld. Volgend jaar september, in september 2014, dan besluit het IOC of het Istanbul wordt, Madrid of Tokio. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 Aan verkeersinformatie In Zeedam komt plaatselijk dichte mist voor. De meeste files staan rond Amsterdam na een ongeluk eerder vanochtend bij de Koentunnel. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Voor Bokstol staat 4 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Dan de files bij Amsterdam. Op de A7 richting Amsterdam voor Dam 8 kilometer. A8 richting Amsterdam, voor knooppunt Koenplein 6. A9 ook maar richting Amstelveen, voor knooppunt Badhoevedorp 15. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord en Oost richting Den Haag... tussen Schellingwoude en Knoppen weer meer 12 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam, vorder van Brienenoordbrug, 10 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Beoordeling zakelijk, even van de Kamp. Goeiedag, Anne de Vries van Boekhandel de Vries. Ik wil een zakelijke schade melden. Ja, om wat voor schade gaat het? Een brand. De hele tent afgefikt. Vreselijk. En wat voor tent gaat het?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 Het is zover vanavond voor Joan Franka, Tweede halve finale van het Songfestival in Azerbeidzjan. Gisteren waren de laatste repetities. En terwijl die plaatsvonden, was er een paar kilometer verderop... een actie van jongeren in witte t-shirtjes. Met de leus Sing for Democracy... tegen het regime van de president van Azerbeidzjan. Zij protesteerden daartegen. En dan staat de politie alweer. Zodra stil gaan staan, worden ze gedwongen om door te gaan... En de t-shirts uit te trekken, dat is wat er gevraagd wordt. De t-shirts moeten uit. De politieman wil uh, geen commentaar geven op de vraag waarom ze hier niet gewoon de t shirts mogen rondlopen. Ze doen verder niemand kwaad. de oplossing die er dan nu uh, gevonden wordt, is dat de politie voor de demonstranten uitloopt. Klein groepje is het nog steeds. Om te voorkomen dat ze gearresteerd worden. Just uh, democratic changes in Baku, in Azerbaijan. Nu zijn er heel veel internationale journalisten. De politie arresteert nu niemand. Maar wat denkt u dat er na het songfestival gebeurt? After the Eurovision contest, uh, the government will pressure the opposition on opposition. Uh, and we want uh, to give an attention, more attention after this contest. Ik denk dat er na het Songfestival de druk op de oppositie enorm opgevoerd zal gaan worden. En daar zijn we natuurlijk bang voor. Heel veel van onze mensen zitten al vast, zijn opgepakt bij eerdere demonstraties. En we zijn bang dat dat na het Eurovisie Songfestival met ons ook zal kunnen gebeuren. We praten nog even door met Kisha Heksen. Want Kisha, je bent nu een paar dagen in Baku. Leeft dat protest breed onder de bevolking? Ja, het klinkt misschien uh, gek, Lara, maar het is eigenlijk best moeilijk om te zeggen. Gisteravond uh, bij die demonstratie die je net hoorde... waren maar enkele tientallen jongeren op de been. Maar bij eerdere demonstraties waren dat er duizenden. Mensen zijn bang, demonstraties worden uit elkaar geslagen. Afgelopen maandag zelfs gebeurde dat nog. Daar is zoveel negatieve publiciteit van gekomen... dat uh, de politie gisteren duidelijk de opdracht had gekregen... om rustig te blijven onder de draaiende camera's... van uh, al die internationale journalisten die voor het Songfestival zijn neergestreken in Baku... die net zoals ik allemaal willen weten... wat is dat nou eigenlijk voor land Azerbeidzjan? Nou, wat duidelijk is dat het hier heel slecht gesteld is... met de democratie, met corruptie. Er zit bijvoorbeeld geen enkel oppositielid in het uh, parlement. De familie van de president is al bijna twintig jaar aan de macht. En dat zijn natuurlijk de punten die de president... juist liever niet naar buiten brengt. Hij wil laten zien dat dit land zich goed ontwikkelt. Hij doet dat met uh, geld dat hij in de olieindustrie verdient... want Azerbeidzjan bulkt van de olie... Je ziet hier in Baku een stad met glitter, glamour, de hoogste wolkenkrabbers, de allerduurste winkels ter wereld die er zijn. Maar aan de andere kant zijn dat de stad dus maar weinig mensen die daarvan kunnen profiteren van al die welvaart. En dat degenen die er kritisch over willen zijn daar absoluut geen ruimte voor krijgen. Ja, die mensen die dus kritisch willen zijn, zijn natuurlijk blij met die internationale aandacht, media aandacht. Wat, wat vinden ze eigenlijk van het evenement? Ja, toch, de meeste mensen, die ondanks alle ellende hier... die zijn ook wel heel erg trots dat het festival hier georganiseerd wordt. Werkelijk De hele stad hangt vol met uh, gigantische posters, vlaggen... rijden speciale pa paarse songfestival-taxis rond. Iedereen die je erover aanspreekt, zegt heel blij te zijn. En uh, het is wel grappig om te zien, vind ik... dat het festival hier zo'n andere status heeft dan bij ons... Hier neemt iedereen het bloed serieus. De president bijvoorbeeld heeft speciaal voor de gelegenheid een concertzaal laten bouwen... voor meer dan 200 miljoen euro, de Crystal Hall in de vorm van diamanten. Maar ja, tegelijkertijd was die plek ook een woonwijk eerder dit jaar nog. Die uh, is voor de bouw tegen de grond gegaan. Dus aan de ene kant zijn de mensen trots... Maar tegelijkertijd leiden ze ook onder dat Songfestival. En ik denk uh, dat als je alles bij elkaar optelt... het vooral heel veel prestige oplevert voor de president uh, van het land. Aliyev heet hij. En dat hij daar heel tevreden over zal zijn. Goed. Azerbeidjaan hinkt op twee gedachten. Kisha Hekster is daar. 55 jaar na de verschijning van het boek en 40 jaar nadat de filmrechten waren gekocht... is hier nu eindelijk de verfilming van het legendarische boek On the Road... van de Amerikaanse schrijver Jack Kerouac. Premiere van de film is met heel veel geheimzinnigheid gepaard gegaan. Zo mocht de pers vooraf niets over de film prijsgeven. Hier een fragment uit de film. Ik weet niet wat er met me. Ik doe al deze domme dingen ik denk in al deze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 On the road dus. Dana Linse, filmrecensent in Cannes bij het Filmfestival. Goedemorgen. Goedemorgen. Dana, je hebt hem drie weken geleden al gezien... en je hebt ons er niets van verteld. Hoe kan dat nou? Ja, <laughs> omdat tegenwoordig films altijd met embargo's... en inderdaad veel geheimzinnigheid zijn uh, omgeven. Dus uh, ja, zo, als dat nu nog gaat met embargo's in de filmwereld... we houden ons eraan. Ik weet niet of dat binnenkort net zoals het met de miljoenennota anders wordt. Maar uh, nee, dus ik heb drie weken lang over die film na kunnen denken... <laughs> Ja, maar waarom, waarom zitten die embargo's erop? Wat heeft het voor zin? Dat heeft alles te maken met marketing en publiciteit. Dat moet groot gepresenteerd worden tijdens zo'n filmfestival kan. Daar worden alle sterren ingevlogen. Uh, de internationale pers, uh, de mensen die uh, achter de film zitten... willen natuurlijk het liefste dat dat als één groot publiciteitsbombardement uh, wordt gelanceerd. En niet dat er al van tevoren van alles op sociale media naar buiten druppelt. En je kunt het je ook wel voorstellen, want films hebben die publiciteit steeds meer nodig. Aan de andere kant creëert het ook heel veel hypes en kunnen films daardoor ook alleen maar tegenvallen. Okay. Hey, even naar het boek en de film uiteindelijk. Want je hebt dus de film gezien. Uh, het boek On the Road wordt gezien als het, ja, het, beetje het ultieme script voor een roadmovie. Um, is het de, de maker wel eens gelukt om daar een mooie roadmovie van te maken? Nou, het boek is volgens mij niet zozeer het ultieme script voor een roadmovie... want het werd eigenlijk altijd uh, onverfilmbaar geacht. Dus oh, dat is okay. ook wel een van de redenen waarom er zo enorm naar werd uitgekeken. Maar het gevoel dat in dat boek wordt beschreven... wat bijvoorbeeld later ook in een film als Easy Rider... wat dan wel de ultieme roadmovie is, uh, naar voren wordt gebracht. Jong zijn, onderweg, de wereld willen ontdekken. Uh, veel seks en and drugs en and rock'n'roll... Dat, dat gevoel dat is eigenlijk sinds het verschijnen van, uh, van Jack Kerouac's uh, roman niet meer uh, weg geweest uit de westerse cultuur. Of zelfs uit de hele wereldcultuur, want het is iconisch. Nou is het boek wat lastig te verfilmen. En dat blijkt ook wel uit, uh, uit de film, want het is heel erg impressionistisch. Dus daar moet je dan actie van gaan maken en dat wil niet af. In alle gevallen even goed lukken. Maar ik moet wel zeggen, ik waardeer heel erg het impressionisme van de film. Het gevoel dat je in de hoofden van die mensen zit. Jonge mannen die uit de Tweede Wereldoorlog zijn gekomen. En eigenlijk ook niet precies weten wat ze met hun leven uh, aan moeten. En Salles gaat nog verder en die zegt... dit boek en mijn film beschrijven het einde van de Amerikaanse droom. Maar uh, daarna uh, deze thema's die kennen we natuurlijk allemaal. Van Into the Wild, van Thelma en Louise, van Easy Rider zoals je net al aanhaalt. Hoe, dat zijn on natuurlijk... hoe onderscheidt deze film zich? Nou, deze film onderscheidt zich daar in, eigenlijk in die zin van... doordat hij melancholisch van toon is. Dus die andere films die, die, die, die waren wel uh, rebels en die gaven wel dat gevoel... dat als je eenmaal maar in je auto of op je motor was gestapt... en uh, de horizon in het verschiet had, dat je dan ook werkelijk... Uh, dat je alles kon doen. En, de, en, en Salles, die ik ook heb geïnterviewd drie weken geleden... na het zien van de film, die vertelt eigenlijk... nee, voor mij gaat de film over het verlies van onschuld. Het gaat over het einde van een vriendschap. En wat ik al zei, over het einde van de Amerikaanse droom. Dus dat is is eigenlijk een veel somberder insteek. En je ziet ook dat, dat in de reacties de film is een beetje uh, gemengd ontvangen. En Engelsen kunnen dat altijd heel mooi zeggen. Die zeggen dan bijvoorbeeld, where's the beat? Want uh, al die dichters hoorden tot de Beat Generation. De mensen verwachten dat het, het, het uh, rock'n'roll heeft... en dat het woest en, en, en ruig is. Maar het is eigenlijk uh, terugkijken naar een tijd... die helemaal uh, uh, niet zo uh, alleen maar leuk was. Ook eenzaam. Aanrader? Ik vind het wel een aanrader, ook omdat het nog steeds een boek is... wat in de rugzak van elke backpacker overal uh, ter wereld zit. En dan, omdat het je misschien juist wel heel veel vertelt... over hoe, hoe het is om volwassen te worden. En volgens mij is dat een, een gevoel... wat alle volwassenen uh, heden ten dagen nog steeds uh, een beetje hebben. Nou, oh, dan gaan we hem kijken. Daana, dank je wel vanuit Kan. Oké. Okay. De imago van de lijfwachten van president Obama... is ronduit slecht na een baganaal, inclusief prostituees. De vorige maand was dat. De Amerikaanse Senaat doet onderzoek. En straks hoort u Wessel de Jong daarover. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is drukker dan verwacht vanochtend. Dat komt vooral door een ongeluk eerder vanochtend op de ring van Amsterdam. Er staat nu in totaal 180 kilometer. Bij Amsterdam zijn ook de langste files op de A9... ook maar richting Amstelveen voor Knopend Bad 15 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 noord en oost richting Den Haag... tussen Afrit Volendam en Knopen de meer 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maino Remmers duikt vanochtend in de metaaldiefstal. En zelfs bij recyclingbedrijven is koper niet veilig voor dieven, Mino? Nee. Het, uh, met een beetje pech koopt Harm Jansen zijn eigen koper soms terug... zonder dat je het weet. Dat is een mogelijkheid, dat zou kunnen, ja. Ja, dat het uh, ontvreemd is en via een ander handelaarsje weer terugkomt. Het grote probleem, en dat leer ik hier tussen die enorme stapels pakken... kranen, elektromotoren, pijpen, leidingen, bovenleidingen, kabels... alles komt hier binnen in grote hoeveelheden... In Nederland kun je het allemaal inleveren en kun, krijg je er nog contant geld voor. Ja, dus zoals ik al eerder zei, is dat een uh, het probleem en uh, dat werkt. daarom het is het interessant om een transformatorhuisje leeg te halen? Juist, inderdaad. Ja. Klopt. Want, wat, is dat in het buitenland dan niet? In het buitenland uh, zijn, is het moeilijker of is het, uh, uh, restricties zijn eraan verbonden en hier niet. En dan bestaat er dus zelfs ook de kans dat er problemen uit het buitenland naar ons toe komen. Ja, dus dan, dan uh, is het in het buitenland gejat, maar in Nederland kun je het gemakkelijk... want daar krijg je de contant geld voor en in het buitenland niet. Heel goed, kernachtig zijn. Dus dan rijden ze, rijden ze hierheen? Dan zouden ze hierheen kunnen rijden, ja. waarom, waarom gebeurt daar dan niks aan? Dat is een goede vraag. Ik denk dat wij, de Nederlandse overheid, is dat bol van de regeltjes. En ik denk dat hier een heel groot zwart gat zit. Waar in allerbelang van de bedrijven zelf en de metaalrecyclebedrijven... die professioneel zijn en verder willen. een oplossing voor gevonden moet worden. Hier staan voor mij pak. Wat is dit nou? Dit zijn waterleidingen geweest. Ja, waterleidingen. Samengeperst tot een vierkant blokje. En dat gaat. Jullie zijn echt het laatste station. Want waar gaat dit naartoe? Dit gaat naar de smelter. Die maakt weer opnieuw draad of buis van of plaat. Maar hierbuiten liggen ook enorme haspels met kabel. Uh, soms is het gebruikt, soms ook niet gebruikt. Een restpartijtje, je kunt het niet zien, hè? Nee, dat is heel uh, moeilijk traceerbaar. Dus dan kom je weer terug, in ieder geval, op het, uh, de transactie per bank. Enorm grote elektromotoren, maar ook, heel grappig hoor... bierpullen van tin, want ook tin is geld waard. Hier, een tinnen bord. Dat heeft in een café aan de muur gehangen. Warsteiner of zoiets, wat is het? Ja, de wereld die recycle heet. Het is tien voor negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De reputatie van de lijfwachten van president Obama zal voorlopig nog wel even slecht blijven. Eind april reisden ze samen de met de president, ze de president vooruit naar Colombia... waar Obama een topconferentie ging bijwonen. Voor aankomst van de president ging een aantal van hen zich te buiten aan alcohol... en nam prostituees mee naar het hotel... De directeur van de geheime dienst probeerde gisteren... een onderzoekscommissie van de Senaat ervan te overtuigen... dat het slechts om een incident ging. Maar volgens correspondent Wessel de Jong lukte dat hem niet. Het seksschandaal rond de geheime dienstagenten... die Obama moesten beschermen in Cartagena in Colombia... is al een maand lang nieuws in de Verenigde Staten. Steeds meer details worden er bekend. Het schandaal kwam uit omdat een van Obama's bewakers... ruzie kreeg met een prostituee over de prijs van de bewezen diensten. En omdat ze zich slecht behandeld voelde, riep ze de hulp in van de hotelmanager. En die belde vervolgens de Amerikaanse ambassade, omdat hij het al lang gehad had met de geheime agenten. Ze waren te luidruchtig aan de bar en lieten hun speurhonden kakken op het grasveld van de manager. Na het belletje van de manager werden de agenten direct teruggestuurd naar de Verenigde Staten, nog voor de aankomst van Obama. Maar daarmee was de kous niet af zo bleek gisteren. De mannen gingen in groepen van 2, 3 en 4 naar 4 verschillende nightclubs dat evening. De voorzitter van de onderzoekscommissie, senator Lieberman, schildert het tafereel nog eens nauwkeurig. Twaalf dronken agenten die uitwaaieren over verschillende nachtclubs. En dan dames mee terugnamen. En dan de kern van de zaak. Het is hard voor veel mensen, including me, I will admit, to believe dat op on one night... 12 secret service agents, there to protect the president... suddenly and spontaneously did something they or other agents had never done before. Moeilijk te geloven toch, dat deze agenten opeens iets deden... dat andere agenten daarvoor nog nooit gedaan hadden. En de senator was ook verontrust over opmerkingen van geheime agenten in een krant. That allows what happens on the road to stay on the road, end quote. Er zou een ongeschreven code bestaan dat wat on the road gebeurt... ook on the road moet blijven. Kortom, een gedoogcultuur. Voor hun reisjes zouden de geheime agenten... een vrolijke bijnaam hebben bedacht. This tolerance was, was een called... van... The secret circus, not the secret service. Het secret circus, zo noemden ze zich als ze op reis waren. No, no, Senator Lieberman, Er is geen excuus voor dit soort gedrag, zegt directeur Sullivan van de geheime dienst, en hij gaat diep door het stof. Maar tegelijkertijd, zegt de directeur... Dit gedrag is niet exemplarisch voor onze medewerkers, aldus Sullivan. Maar daar geloven de senators dus niks van. Omdat de agenten in Cartagena zich met hun vrouwelijk gezelschap... ook geheel veilig voelden, it's meent it's senator it's Collins. All of the secret service personnel registered the women at the hotel's front desk using their real names and using the women's real names is that accurate uh, Yes it is senator That fact also seems to reinforce the claim that this kind of conduct has been tolerated in the past Onder hun eigen naam registreerden ze de vrouwen gewoon bij de receptie Geeft dat niet aan dat dit soort zaken in het verleden werden getolereerd? Sullivan ontkent uiteraard. Of hij dat kan volhouden is de vraag, want een vervolgonderzoek is in aantocht. Vast staat al wel dat de reputatie van de dienst een gevoelige klap heeft opgelopen. De affaire wordt in Washington hoog opgenomen. Maar is uiteraard ook bron van veel grappen. Zelfs de president doet eraan mee. En om het record te zetten, echt aan deze uh, in fact, ik had veel meer material prepared, maar ik moet de Secret Service home voor hun nieuwe curfew. <laughs> Heel leuk deze gelegenheden, zei de president op het jaarlijks diner van journalisten. Maar ik moet wat vroeger naar huis deze keer om de Secret Service te begeleiden. Hier bij huisarrest. Wessel de Jong over het schandaal omtrent de CIA. De geheime agenten reden een scheve schaats.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 Goed schiks. Als er maar meewerkt, laat het zijn. Of kwaadschiks. Het enige wat wij wel hebben is een koppelboei. Uitgang Nederland. De praktijk van het terugkeerbeleid. Meneer, Z, ik heb 50 dagen al in de gevangenis gezeten. Deel 2 van standplaats ter Apel. Hij vindt het bizar als hij weer in de tentjes zal komen. Urgens. Zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.